Vanaf het ogenblik dat Henry Ballard mijn kantoor was binnengestapt om me te vragen of ik zijn weggelopen nichtje kon terugvinden, had ik er al een voorgevoel van gehad. Daar hing ze. Margaret privé-secretaresse. Meisje uit de voorstad met haar benen omhoog te bungelen aan het plafond van een elegant Parijs appartement met afgesneden hals. Ik stond daar en keek naar haar naakte blanke lichaam en ik dacht... Een rituele moord. Rituele moorden zijn in tegenwoordig. Het sterf is net zo goed aan mode onderhevig als het leven. Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Het leek alsof er iets klikte in mijn hoofd. Zonder precies te weten wat ik deed, waar ik naartoe ging, verliet ik het appartement. Ik kwam weer een beetje tot mijn positieve toen ik in de metro zat. Ik wist waar ik naartoe moest. Op het volgende station stapte ik uit. Nam de trein in de tegenovergestelde richting die me naar de Place Clichy bracht. Vandaar wandelde ik naar de Rue Le Pique. Ik dook een kroegje binnen, kocht een pakje Gauloise en dronk een glas perno. Ik bleef aan de bar hangen tot ik er zeker van was dat ik niet gevolgd werd. Toen ging ik naar het huis van Hector Fueste. Er zijn maar weinig eerlijke mensen en Hector Fueste hoort er zeker niet bij. Een trappige man, donkerbruin als je ze in een kleur zou willen uitdrukken. En als je hem zou willen vergelijken met een dier, dan kom je terecht bij iets kleins en kronkelends. Iets dat onder de grond leeft, een wezel of een bunzing. Het enige bijzondere aan hem was dat hij op Montmartre woonde, in plaats van in een buitenwijk, waar hij veel meer op zijn plaats zou zijn. Hij deed zelf open. Er zat geel aan zijn mondhoeken en in zijn ogen lag een beroepsmatig, wantrouwende blik. Plotseling trok zijn gezicht in een grimas die een glimlach moest voorstellen. Alsof hij een schakelaar had omgedraaid. Ach, Odell. Ik herken jullie meteen. <laughs> uh, Hector, mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Neem me niet kwalijk, zeg. Hoe gaat het met je? Goed? Ja, ja. ja en uh, met de zaken bij het druk in de weer? Je ziet er goed uit. Ah, dank je. Ja. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Je bent natuurlijk van harte welkom. Maar ja, ik ben een beetje op mijn gewone doen, zie je? Ja, Hector, eh. Uh... Jij bent toch nog wel in het vak? Ja, ja, ja. ja wat dacht je anders? privé detective spelen, dat is zo ongeveer het enige wat ik kan. Hm? Helaas. Nee, nee, nee. Alles is een beetje in de war. Yvonne is naar Po, naar haar moeder. Met de kinderen. Ah. Ja, ik, zal, ik zal even koffie voor je zetten. Hè. Ik was net bezig met ontbijt. Ah, fijn. Dank je. Directeur, heb jij druk op het ogenblik? Och, ik kan me bedruipen. Ben jij uh, geïnteresseerd in 500 pond? Wat? Heel erg zelfs. Moeten we dat delen, net zoals vroeger, toen we, toen we nog samen gewerkt hebben? Nee, het is uh, helemaal alleen voor jou. Maar dat is geweldig. Wie is de klant? Ik. Maar je bent zelf detective. Ja, er is toch geen enkele regel die me verbiedt een collega te hulp te roepen? Of wel soms? Nou, nee, nee, maar het is wat ongebruikelijk. Hm? En je vraagt niet eens om een handelskorting. Neem je het aanbod aan? Ja, wat, wat moet ik ervoor doen? Nou... Om te beginnen, Henry Vincent opbellen. Die ken je toch, is het niet? Henry Vincent? Uh, Henry Vincent, van de Strand, in Londen. Juist, ja. Ik, uh, ik wil een rapport over de financiële situatie van een verzekeringsagentuur met de naam Ballard Stocks Bricks. Nou, dat moet je even voor me opschrijven. Ja. En dan wil ik inlichtingen over een meisje dat heet Paula Ballard. Ze is mannequin bij Tullock in Broekslied. Dat zal ik ook voor je opschrijven. Ik wil ook weten wat haar relatie is met de heer George en Henry Ballard in Etchware, Middlesex. Dat heb ik ook voor je En hoe vlug wil je die informatie hebben? Hoogste spoed. Laat hem maar een telek sturen. Nou, dat kost nogal wat, hè. Harry nou, Vincent is nu ook niet bepaald Even een van de goedkoopste. Eh, eh, je houdt nog genoeg over van die 500. Doe je het? Ja. Nee, niet kwalijk, oude jongen. Ik ken je, ik weet hoe je bent. En ik heb alle vertrouwen in je eerlijkheid en je integriteit. Maar... Eh... Ach, mijn beste Philip, hoe moet ik geloven dat jij 500 pond betaalt voor het verzamelen van een paar eenvoudige inlichtingen? Ja, en dan wel in Londen, waar je zelf veel beter thuis bent dan ik. Dat is nog niet alles, Hector. Je moet ook nog naar het Harvard Hotel rijden in de Rue Cambon, om Hazel op te pikken. Laat ze onze spullen bij elkaar pakken en de rekening betalen. Dan breng je haar hier naartoe, maar je kijkt uit dat niemand je volgt. Ik wil uh, jouw huis gebruiken als basis. Uh, jullie willen hier ook slapen? En dan moet je nog een wagen voor me huren, zonder chauffeur. En dat is alles. Voorlopig, een wagen. Wacht eens, daar kunnen we al wat op besparen. De auto van Yvonne. Ze heeft een klein wagentje voor de boodschap. Het is makkelijk in het verkeer. En, maar je vindt er altijd een parkeerplaatsje voor. Hè? Binnen het uur was hij er weer terug. In zijn kiel zocht Heller. Die het uiteraard allemaal niet zo begreep. Hij zou op zijn kantoor dat vlak in de buurt was, Londen bellen. Toen hij weg was, had ik de gelegenheid het op de hoogte te brengen. Daarna vertelde ik haar mijn verhaal... en kwam de onvermijdelijke vraag... Waarom ben je niet naar de politie gegaan? Mijn lieve schat, daar zou ik je een aantal redenen voor kunnen opgeven... waar je dan zelf uit mag kiezen. In de eerste plaats, ik ben stapelkrankzinnig. Waarschijnlijk is dat de theorie van onze goede vriend Acteur. Fransen zijn meesters in het logisch denken. En let wel, dan heb ik hem nog niet eens verteld van Margaret Gaff. Ja, waarom niet? Vertrouw je hem niet? Ik vertrouw zijn liefde voor geld. Mijn vertrouwen in hem gaat niet verder dan de waarde van 500 pond. De volgende reden, ik was in paniek. Dat is niks voor jou. Ik dacht dat ik gek werd, volkomen over mijn zenuwen. Dat weet je al zolang ik je ken. Die reden kunnen we dus rustig van het lijstje afvoeren. Denk nou eens even na, hè. Ah, nu komt het. Ja, het, het zou wel eens heel moeilijk kunnen zijn om te bewijzen... dat ik dat meisje niet heb vermoord. Ga de feiten maar na. Ik breng de nacht van zaterdag op zondag met haar deur in dat appartement... Niks gebeurt natuurlijk. Maar ook dat is niet te bewijzen. Dan had ik de sleutel. De enige sleutel misschien wel. Ze wordt gevonden, naakt. Misschien is ze nog wel verkracht voor dat ja, ze... Ja, ja, ja, hou maar op. Maar hard weglopen staat ze ongeveer gelijk aan schuld bekennen. Ja, wie weet dat ik daar geweest ben. Laat ik in dit zeggen, even. eens en voor altijd, ik ga niet naar de politie. Goed, jij gaat niet naar de politie. Zeg, wat een afschuwelijk ingericht huis is dit, hè? Ja, ik heb helaas geen tijd gehad om een appartement in het Elysée voor ons te krijgen. Die moord op haar heeft iets te maken met die gestolen schilderijen. Anders kan ik het niet verklaren. Lopen er in deze stad geen lustmoordenaars rond of zo? Dat zou te toevallig zijn. Een lustmoordenaar die nog net die juffrouw uitzoekt die betrokken is bij een schilderijenroof. Nee, laten we dat nog eens nagaan. Zij en ik komen zaterdagavond rond half elf in Parijs aan. We stallen mijn wagen waar de schilderijen in zitten in een garage waarvan zij de sleutel heeft. Gisteravond plukte de politie mijn auto uit elkaar. Geen schilderijen. Dus tussen zaterdagavond 11 uur en zondagavond moet iemand ze eruit gehaald hebben. Zou zij dat hebben kunnen doen? De deuren demonteren weer in elkaar zetten. Ja, nou, ik, ik denk het wel. Maar het lijkt me waarschijnlijker dat ze een medeplichtige heeft gehad. Dan. Ergens tussen half zes zondagavond en vanmorgen negen uur... ...komt er iemand haar strot afsnijden. Ja, uh, heeft dat verband met elkaar of niet? Lijkt me van wel. Goed. En nou jij? Heb je Derek Chase nog gezien? Ja. Hij kwam vlak nadat jij bent weggegaan. Hmm. Hij heeft me verteld hoe die erin gerold is in die kunstdiefstal. Voor de spanning beweert hij. Spanning? Dure kik? Een kwart miljoen. Paula heeft hem erin gehaald met dat argument... En het is hem kennelijk goed bevallen. Hij weet genoeg van moderne kunst om de goede dingen eruit te pikken. En jij gelooft dat? Een dergelijke kraak baldadigheid? Natuurlijk niet. Waar was hij bang voor? Waarom wilde hij je spreken? Eigenlijk wilde hij jou spreken. Hij dan was op voor jou. Weet ik. Maar hij moest toch echt jou hebben. Hij heeft zijn deel niet gekregen. En nu is hij bang dat er iets is misgegaan en dat ze hem de schuld zullen geven. Nou, nou wilde de dikke beschermen. Daar kwam het wel op neer, ja. Denkt je soms dat ik voor niks werk? Hij zal je betalen zodra hij zijn deel heeft gehad. Die kerel is stapelkrankzinnig. Rijp voor het gesticht. Die wilde ik op de pof werken om er later dan uit te betalen... ...uit de opbrengst van een inbraak. Als hij dan al iets van die opbrengst krijgt. Tja, iemand heeft dus gezegd, tien jaar geleden... ...iemand van volksgezondheid of zoiets... ...dat het aantal psychiatrische gevallen in het Verenigd Koninkrijk... ...hand over hand toeneemt. Dat moet in die tien jaar nog een stuk erger geworden zijn. Oké, okay. Chase is rijp voor de psychiater... Toch moet één ding wel duidelijk zijn. Iets heel elementairs. Het verschil tussen een man en een vrouw. Nou, dat weet hij maar al te goed. Bedoel je dat hij... Nee, nee, nee, nee, nee. Daar was hij veel te bang voor. Hij was nog geen half uur weg. Of ook kwam langs. Ook een psychiatrisch geval? Kan zijn, maar dat zie je er niet aan af. Hij geeft me die armband. Ik bedank hem hartelijk. We praten een beetje over koetjes en kalfjes. En dan plotseling komt hij met... Met wat voor zaak is meneer O'Dell eigenlijk bezig? Zoekt hij de schilderijen? Welke schilderijen? De schilderijen die in Londen gestolen zijn uit die galerie in Brookstreet. Hebt u daar niks over gelezen? In Parijs stonden de kranten er vol van. Ja, ik herinner me zoiets. Ik had zo'n idee dat meneer O'Dell misschien werkte voor die kunsthandel om de schilderijen terug te vinden. Uw cognac. Oh nee, zulke grote zaken hebben wij nooit. Hij is hier alleen maar om een vermiste te vinden. Routinekwestie. Hm. Krijgt hij veel van dat soort opdrachten? Nogal, in Engeland raken er per jaar zo'n 900 tot 1000 mensen zoek. Een uitvloeisel van het leven in een welvaartstaat. Zou kunnen. Zou er geen verband zijn tussen dat vermiste meisje en die kunst die kunstdiefstal? Meisje? Ja, waar meneer Odel naar zoekt. Meneer Magdalino, ik heb het niet gehad over een meisje. Ik heb alleen maar gezegd een vermiste. Mm. Maar heb ik het goed? Dat kan ik u niet zeggen. Maar u bent toch zijn assistente? Meneer Magdalino, als u de hulp inroept van een privé dan veronderstelt u toch ook niet dat hij uw zaken bespreekt met een toevallige kennis? Spijt me. Ik heb deze terechtwijzing verdiend. Oh, het was niet bedoeld als een terechtwijzing. Maar als u het zo graag wilt weten, waarom vraagt u het hemzelf dan niet? Wanneer verwacht u hem terug? Geen idee. Als u hem ziet, zegt u hem dan dat ik misschien inlichtingen kan geven... die hem wel zullen interesseren. Dat zal ik graag doen. Waar kan hij u bereiken? Vanmorgen moet ik nog een paar boodschappen doen in de stad, maar tegen de lunch hoop ik weer thuis te zijn. In Fontainebleau? Ja, laat hij me daar maar bellen. Hij heeft het nummer. Ik zal het hem zeggen, als ik hem zie. Hij zal daar zeker geen spijt van hebben. Uh, meneer Magdalino? Ja. Als ik het goed begrijp, biedt u deze informatie te koop aan? Dat zien we nog wel. Boulevard? Uh, tot ziens en, en dank u voor de armband. Uh, dat lijkt me zo op het eerste gezicht overduidelijk. Hij moet de schilderij in ontvangst nemen, maar hij krijgt ze niet. En nu wil hij weten waar ze gebleven zijn. Denk je? Nee. Maar ik ga toch die magdalene nog eens opzoeken. Ach, kunnen we niet eventjes een adempauze houden? Een kleintje maar. Zoals je wilt. Waarom pakken we onze bullen niet en gaan naar huis? Je hebt gedaan wat je is opgedragen. Je hebt Paula gevonden. Ze is veilig en wel teruggekeerd in de schoot van haar familie. In de armen van haar vader. Ja, als die haar vader is. Wat kan jou dat schelen? Voor mijn part is het de oom van haar grootvader. Nou, zeg je zoiets, hè? Waarom gaan we niet naar huis? In de eerste plaats, omdat ik de helft van mijn geld nog niet gekregen heb. Dat ligt vanavond voor je klaar. Je hoeft maar naar de rue Castiglione te gaan. Dacht je dat het zo eenvoudig was? Dacht jij dat van niet? Nou, tot nu toe is er niets eenvoudig geweest. Waarom zou het met de betaling anders zijn? Dus? We gaan door. Informaties verzamelen. Kennis is macht. VUS is al voor ons bezig. Wacht even. Ik heb iets vergeten te zeggen. Heb jij soms een erfenis gekregen waar ik niets van weet? Nee. Waarom? Dat je VUS 500 pond betaalt. Als je geld biedt moet je het goed doen. Anders krijg je er niks voor. Meneer de grote econoom, de financiële expert. Hij is er niet. Nee. Nou, laten we nog een pot koffie zetten. De enige manier om het hier uit te houden in die grafkamer. Ja, hij zou er nu toch eindelijk eens moeten zijn. Uh, uh, ja, wat is er met je? Niks, waarom? Ja, je straalt vijandige gevoelens uit. Achterdocht zul je bedoelen. Vertrouw je me niet? Ik vertrouw Fuwest niet. <laughs> denk je dat hij ons in de steek laat? Wat denk jij? Fuwest is een kleine man in een grote wereld. Hij beschermt zich met bankbiljetten. En als iemand met meer bankbiljetten komt wapperen dan jij? Laten we maar hopen dat dat niet gebeurt. Nou, ja, die iemand zal dan toch eerst nog moeten vinden. Ik heb geen spoor achtergelaten. Niemand weet dat we hier zijn of dat West iets met ons te maken heeft. Ik hoor het je zeggen. Ja. Hallo? Hector? Ja, ik heb je nog vergeten iets te zeggen. Kan jij iets te weten zien te komen over een zekere Magdalino? Ja, woont in Fontainebleau. Hé, hey, wacht even. er. Ik weet het ook weer waar hij woont. Chateau de Villiers. Ah, oh, dank je. Chateau de Villiers. Nee, niks kasteel. Het is een groot flatgebouw. Nee, ik weet niet wat hij doet voor de kost. Ja, dat moet jij nu juist voor me uitzoeken. Juist ja, ja. Zou het voor vanavond kunnen klaarspelen? Oké. Okay. Ja, als we weggaan, laat ik het je even weten. Goed. Bonjour, Rector. Nou, hij doet mee, hoor. Hij heeft al zijn andere werk op de lange baan geschoven. En wat gaan wij doen in die tussentijd? Wacht hè. Zodra hij iets hoort, dat Londen belt Alles goed hier? Ah, ik ja, Uitstekend. Hoe vindt u mijn huis eenvoudig, nog comfortabel? Ja, oh, ja, ja, heel comfortabel. Ja, ik heb antwoord van Vincent. Mooi zo. Hier, een theelet. Ah, fijn, dank je. heeft de familierelatie van Paula Bellert nagetrokken. Ze heet eigenlijk Paula Kussen. is 22 jaar geleden geboren in Batterseas, de dochter van een metselaar. En verleden op 22 oktober is de he, heer George Ballard, makelaar en assurantie... de Triton House, Edgeware, officieel aangenomen als de dochter. Op haar 21ste? Ja. Dat is gek. Een meisje adopteren van die leeftijd. Ja, ach, dat wordt wel meer gedaan, in verband met erfrecht, belastingontduiking en successie en zo. hey, hey, hey moet, je, moet je hier eens even kijken. Wat is het? De balansen en jaaroverzichten van de firma Ballard Stocks Bricks vanaf 1967. Die, die, die hebben de laatste jaren alleen maar met verlies gewerkt. En, en, en wat voor verlies? En kijk eens, kijk eens hier. Hm? De twee directeuren, George en Henry Ballard, krijgen per jaar maar 2000 pond salaris. Hoe kunnen ze zo'n staat voeren met 2000 pond? Ja, dat appartement in Parijs, dat privévliegtuig, zou allemaal nog op kosten van de zaak kunnen gaan. Als de belasting tenminste een dergelijke aftrekpost accepteert. Wat me niet waarschijnlijk lijkt bij een firma die jaar in jaar uit verlies leidt. Dus, omdat de zaken slecht gaan, proberen ze het maar eens met een kraak. Hm. Ze stelen voor een half miljoen aan schilderijen. Of ze laten ze stelen. Dat is best mogelijk. Uh, ben je nog achter die uh, Magdalino geweest, acteur? Ja, ja, hij heeft een uh, veroordeling achter de rug. Voor het in bezit hebben van gestolen goederen. 1968. Hij heeft er één jaar voor gezeten. Verder niks. Gestolen goederen. Kunstvoorwerpen? Nou, dat nou niet precies. Nee. Twee vrachtwagens met blikjes cornbeef. Ja, op deze manier komen we tenminste ergens. Acteur, hij en ik gaan een eindje om. Uh, heb jij een sleutel dat we er straks weer in kunnen? Ja, natuurlijk. Zo, moet jij niet even gaan opknappen voordat we weggaan? He? Oh ja. Hier is de sleutel. Het is een klavierslot, ouderwets, maar bijzonder veilig. Je moet twee keer draaien. Ah, dank je. Acteur, je hebt het natuurlijk wel begrepen, maar ik wil het je nog eens extra zeggen. Beschouw dit alles als strikt vertrouwelijk. Ach, dat is vanzelfsprekend. En uh, ik wil niet dat iemand erachter komt dat wij hier zijn, of dat we elkaar ook maar kennen. Mm -hmm, ik begrijp het. Er is nog iets, uh, Philip. Je, je, je bent een beetje op een ongelukkig moment gekomen. Ja, dat heb je al ja, gezegd. Ik bedoel, uh, wat mijn financiën betreft. Mm. Ik, ik heb stapels onbetaalde rekeningen liggen. Ik sta rood bij de bank. Ja, het kost tegenwoordig kapitaal om een klein gezin draaiende te houden. Ja, natuurlijk. Ja, jij mag van geluk spreken dat je geen gezin hebt. <laughs> ja, niet dat ik er buiten zou kunnen, hoor. Verre van dat. Alleen, uh, ja, tot de zaken weer een beetje beter gaan, leven van de hand in de tand. Met andere woorden... Je wil die 500 pond nu hebben? Nou, nee, de helft. Dat is normaal, niet? Kan ik je een cheque geven? Ja, ik heb liever geld als het jou hetzelfde is. Ja, mij het is het hetzelfde. Wanneer? Vat het niet verkeerd op, Philip. Ik, ik, ik wil je niet de duimschroeven aanzetten. Ik bedoel alleen maar, ja... Toen staan de zaken nou eenmaal. Dat mag ik toch tegen je zeggen, hè. Morgenochtend? 250 pond in franse frans? Engels geld mag ook, als dat makkelijker is. Nee, ik geef het je wel in franse frans. Bedankt, Filip. Ik, ik wist wel dat je het zou begrijpen. Nou, ik moet terug naar kantoor... Ik verwacht een telefoontje. Ja, tot straks. Waarom moeten we nu net midden in het spitsuur de straat op? Het is geen spitsuur. Zo is het verkeer hier altijd. En je hebt ook niet verteld waar we heen gaan. Oh nee? Nee. We gaan naar Dirk Chase. Welk hotel zit, je ook weer, zei je? Hotel Amsterdam. Oh, weet jij waar dat is? Ongeveer ergens in de buurt van de metro Edgar Guiné. <laughs> Wie was dat Edgar Guiné? Een renpaard. <laughs> Alsjeblieft, hè? Nee, nee, nee. Het was een historicus. leefde in de vorige eeuw. Jij bent ook een man met encyclopedie, hè? Je zegt dat je dit allemaal doet om er zeker van te zijn dat je de rest van je geld krijgt. Dat geloof ik niet. En wat zou ik dan voor redenen hebben volgens jou? Je hebt twee redenen. En wel? In de eerste plaats, je viel op dat meisje. Je wilt er zeker van zijn dat haar moordenaar krijgt wat hem toekomt. Mm. Een andere reden... De gebroeders Bellard hebben je voor gek gezet. Zo voel jij dat tenminste. Nu zie jij het dan wel. Denk je dat ik deze zaak behandeld heb zoals een man met een beetje hersens een hoop ervaring betaamt? Zie je wel? Wat zie je wel? Je bent razend. Je bent uitzinnig van woede. Omdat je er niet in geslaagd bent deze zaak tot een goed einde te brengen. En daarom ga je ermee door. Alleen maar om jezelf te bewijzen. Dan moet je eens heel goed naar me luisteren, hè? En ik wil even je volle aandacht. Ook ik luister met aandacht. Jij realiseert je het gevaar van geweld. Makelijk gaaf is. Ja, ja, ja, ik realiseer me het gevaar heel goed. Te goed misschien. Het idee ligt als een steen op mijn maag. Goed. Als jij dat wilt, dan gaan we naar huis. Dan gaan we nu onmiddellijk naar het vliegveld. Zonder de rest van het geld? Zonder de rest van het geld. Hoe kan ik je vragen duizend pond op te geven? Ik meen het, Heather. Ik ben heel ernstig. Als jij wilt, stappen we uit. We zijn er bijna. Krijgen we misschien een kop thee van Chase? Toen we eindelijk voor Hotel Amsterdam stonden, stuurde ik Heather naar binnen om Chase te halen. Ik voelde er niks voor met hem te praten in zijn kamer. Je weet nooit waar er allemaal afluisterapparatuur verborgen zit. Dat zou ons natuurlijk wel een kop thee kosten. Hester bleef vijf, zes minuten weg. Ze kwam alleen weer naar buiten en stapte in. Hij is er niet. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hm? Eh, wanneer is dat gebeurd? Vlak na de lunch. Is het eten hier zo slecht? Het had niets te maken met het eten. Dat heeft de man bij de receptie wel drie keer gezegd. Nee, hij schijnt een zenuwinzinking te hebben of zo. Ja, een of andere inzinking zal het wel geweest zijn, ja. Dat, uh, wat heeft hij gedaan? De, de andere gasten gebeten. Hij heeft bezoek gehad van twee mensen. Uit de beschrijving van de portier zou je kunnen opmaken dat het Paula en George Bellert geweest zijn. Ze hebben met z'n drieën gegeten in het restaurant. Daarna zijn ze samen naar boven gegaan, naar Dirk's kamer. Even later kwam de ziekenwagen voor rijden. Een ambulance van een privéonderneming, lichtgrijs. Ze dacht in het hotel dat hij wel naar een privékliniek gebracht was. Nou ja, dat is dan dat, hè. Hoe is het met onze eend? Stuurt hij lekker? Oh, gaat wel. Dan zou ik er liever niet de rally van Monte Carlo mee uitrijden. Misschien haal je er net van ten mee. Ik zal mijn best doen. Komen we de stad uit? Uh, via de Port d'Italie. Heb jij een kaart gezien hier in de auto? Oh, dan wou ik je toch wijzer hebben. Denk je dat Fuves drie kostbare franken besteedt aan zo'n luxe als een plattegrond? Dat we wel de wagen van zijn vrouw? Nee, laat me even nadenken. Waar is dat metrostation van die Edka vulmerin ook weer? Uh, recht vooruit. Maar dan moeten we de andere kant op. Zie daar op die grote boulevard te komen, Montparnasse geloof ik. En dan rechtdoor tot... Je waarschuwt me wel als ik ergens moet afslaan, hè? Het leek wel of het in Fontainebleau altijd lelijk weer was. Toen we eraan kwamen, viel er een miserige motregen uit een grauwe, laag hangende lucht. Gelukkig zou het bij Pieter Magdalino geen race met hindernissen op Bissies gebied worden. Ik vroeg Hedder dus te wachten in de auto op de parkeerplaats. Er werd niet opengedaan. Minutenlang hield ik mijn vinger op het knopje van de bel. Ik bondest op de deur, riep zijn naam. Maar de enige die tevoorschijn kwam was een concierge... Een schonkige figuur in een grijze stofjas. Hij bedolf me onder een berg Franse zinnetjes... waaruit ik niets anders kon opmaken dan... a. Château de Villiers een plaats was waar eerzame burgers woonden... die gewend waren dat hun rust niet werd verstoord door mensen... laat staan door verdomde buitenlanders... die een leven maakten als in een voetbalstadion. En b. dat hij de concierge was... en dat hij niet van plan was erbij te laten zitten. Toen ik eindelijk de kans zag er een brug tussen te krijgen vroeg ik hem of hij misschien ook Engels sprak. Dat bracht een uitdrukking van uiterste walging op zijn gezicht. Zonder verder nog een woord te zeggen, draaide hij zich om met het dédain van Indigo zelf. Ik begreep hieruit dat ik voor zijn part, tezamen met mijn 52 miljoen mede-eilandbewoners in de dichtstbijzijnde zee kon springen. Maar niks hoor, daar kwam hij alweer terug, vergezeld van een meisje, zijn dochter. Een langbenig nufje met vlossig haar. Ze had als au pairmeisje meisje gewerkt bij een familie in Hastings. Ontkomen wij dan nooit aan die Fransen. Ze sprak vloeiend Engels. En veel. Ik heb van mijn vader begrepen dat u meneer Magdalena wilt spreken. Maar ja. die is er niet. Oh. Hij is vanmiddag ziek geworden. Ze hebben hem met een ziekenwagen weggebracht. Ja, een, een lichtgrijze ziekenwagen? Ja, dat klopt. Net voor het gebeurde waren er twee mensen bij me op bezoek geweest. En mijn vader heeft ze gezien. En ik ook. Ik help mijn vader, ziet u. We maken dat appartement daar in orde voor de nieuwe huurders. Ah, is niet mijn eigenlijke werk, hoor. Maar zo nu en dan vind ik het leuk om te helpen. Ja. Nou, het kan toch geen kwaad als kinderen hun ouders eens een plezier doen, vindt u niet? Nee, hoor. Ik geloof er helemaal niets van dat alle rottigheid in de wereld hun schuld is. U wel? Ik wil balletdanserest worden. Ik zit op een balletschool in de stad. Ja, maar... Nou, toen ik nog in Hastings woonde, heb ik daar ook les gehad. Ja, maar... Aardige mensen ja. waar ik toen gewerkt heb... Meneer werkte op het kantoor van de melkfabriek. En mijn ja, vrouw... maar die uh, eens even, die twee mensen die bij Magdalino zijn geweest. Was dat een man van een, uh, een jaar of vijftig in een donkere ja. overjas? Ja, met een ja, ja. En... ja. en een meisje van ongeveer mijn leeftijd. Knap, echt hip, weet u wel. Ik kon zo zien dat ze uit Londen kwam. Ze kwamen toch uit Londen? Ja, uh, je weet niet toevallig of ze. Mensen uit Londen die hebben iets heel speciaals. Ik ben dol op Londen. Daar gebeurt het allemaal. Alles komt hier ook uit Londen. Jawel, neer? maar weet je toevallig ook naar welk ziekenhuis hij gebracht is? Nee, Het zal wel een uh, privéziekenhuis geweest zijn, wat ze in Engeland de verpleging richting ja, noemen. Heb je een sleutel van zijn appartement? Hij, uh, nou ja, ik zou zijn flat voor één of twee maanden huren. Ik ben helemaal uit Londen gekomen om te bekijken. Het zou, uh, zou jammer zijn als ik daar nou voor niks kwam, hè, als u me kunt helpen. Ik zal het even aan mijn vader vragen, het zal vast wel mogen van hem ik. Al die tijd dat we in Magdalino's appartement waren, hield ze een moment haar mond. Ze praatte en praatte maar en maakte ondertussen balletpasjes voor de badkamerspiegel. Geklungeld, dacht ik. Maar in die tussentijd kon ik in alle rust rondkijken. Het zag er overal even keurig uit, alsof de vet al lang niet meer bewoond was. Er stond in de zitkamer een prachtige antieke secretaire, maar die was op slot. Ik dacht, als ik die openmaak zal zelf Simone worden afgeleid van het onderwerp Simone. Ik ging naar de slaapkamer, terwijl zij doorkletste. In de kast hingen Magdalino's kleren keurig op een rij. Alle zakken waren leeg. Ik wou juist onverrichter zaken teruggaan, toen het te binnen binnenschoot dat ik best eens even onder het bed zou kunnen kijken. De meest voor de hand liggende plaats om iets te verbergen. Zo voor de hand liggend dat je het bijna zou overslaan. Ze hadden het overgeslagen. Achteraan, bijna tegen de muur, lag een zwart leren koffertje. Het zat op slot. Hoe moest ik dat de flat uitkrijgen? Snel berekende ik mijn kansen. Best mogelijk dat Simone zo met zichzelf bezig het idee zou merken. En als ze het al in de gaten kreeg, dan zou ik zweren op alles wat heilig is dat ik het bij me had toen ik kwam. Ik had gelijk. Ze merkte niets. Ze praatte nog tegen me toen ik al in de lift stond. Is er een epidemie uitgebroken of zo? Epidemie. Chase naar het ziekenhuis, Magdalino naar het ziekenhuis. Ah, tel daarbij op. Mark we het Moort. Wat krijg je? Ze spelen paniekvoetbal. Precies. Wie die ze dan ook mogen zijn. Hé, hey, gaat het met dat slot? Ja, wacht even. Ja, het is open. En de inhoud? Niks. Ja, toch. Hé, hey, een ressusje van een bagagedepot. Gardelier. de Lyon. Gisteren afgestempeld. Is dat alles? Dat is alles. Zo'n duur diplomatenkoffertje, alleen maar om er een suutje in te bewaren? Ja, Nogal afgesloten en al. Hmm. Waar wil je heen? Naar het Gare de Lyon? Nee, we gaan eerst naar Montmartre. Ik wil vu-west nog even spreken. Hector! Hector! Ja, de sleutel doet het niet. Ja, ik had de grendel ervoor gedaan naar wat je me gezegd had. Oh. Blij dat je nou komt. Ik wou aan het weggaan. Maandagavond, mijn kaartavond. Hector, jij, eh, jij hebt regelmatig contact met de politie, hè? Oh ja, routine kwestie. Hoe laat bel jij ze altijd? Nou, eind van de middag, voordat ik naar huis ga. Nog, eh, nog iets bijzonders vandaag? Nee, nee het gewone werk. Een paar inbraken, een paar overvallen, huisvredebreuk. Geen sensationele dingen? Nee. nee. Ja, of je moeder verkrachtingen naar hier, sensationeel vinden. Saai je dus? Ja, heel saai. Vooral voor dat verkrachte meisje naar hier. Zie ik jullie vanavond? Nee, een van ons blijft in ieder geval hier, hè? En terug, succes! Och, we spelen niet om grote bedragen. De laatste grote speler. Daar is ik ook. Daar moet ik achterheen en wel direct. Waar achterheen? Het geld voor vuwest. Ik heb hem de helft van voorschot beloofd. Maar we hebben geen cent. Ja, daar moet ik toch drinken naar hotel Continental. Ja, wacht even, Zodel wacht. Hij wacht niet, Hesse. Ik ken hem. We kunnen toch bellen naar de bank in Londen? Dat duurt te lang. Ik heb hem beloofd dat hij zijn geld morgenochtend naast zijn ontbijtbordje vindt. Je hebt vroeger toch met hem gewerkt? Hij weet toch dat hij je kan vertrouwen? Ik heb het beloofd, Hesse, en ik moet mijn belofte nakomen. Hoe weet je of de gebroeders bellert zullen schuiven? Dat weet ik niet. Er is al een dode gevallen. Hoe weet je dat het geen valstrik is als je daar naartoe gaat? Ook dat weet ik niet. Ik ga met je mee. Jij blijft hier. Twee weten meer dan één. Nee, Hazer, jij blijft hier bij de telefoon. En als je binnen twee uur nog niets van me gehoord hebt, kom je met versterkingen opdraven. Binnen één uur. Ik zou gek worden als ik twee uur moet wachten. Goed, één uur. U luisterde naar het vijfde deel van Een meisje uit de voorstad. Een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Powell en vertaald door Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Philip O'Dell, Pieter Lutz. Heather McMurray, Tatiana Radier. Hector Fuest, Jacques Commandeur. Pieter Magdalino, Pieter Groenier. En Simone, Connie van Leven. Technische realisatie, Herman van der Lely en Lyon Dubois. Regie, Hero Muller.